Ze zegt dat haar dialogen later opnieuw zijn ingesproken... waardoor het lijkt alsof zij teksten uitspreekt die de profeet Mohammed beledigen. De actrice eist ook een schadevergoeding van Google. Ze wil dat de eigenaar van YouTube de anti-islamfilm van de videowebsite verwijdert... maar Google weigert dat. Garcia zegt dat ze sinds het uitkomen van de film... veelvuldig met de dood is bedreigd en daarom is ondergedoken. Rijkswaterstaat biedt reizigers tussen Den Haag en Rotterdam... de komende twee weekenden goedkope treinretours aan... Een kaartje kost dan 2,50 euro in plaats van 8,80 euro. Het is een compensatie voor de wegwerkzaamheden in de regio en bedoeld om een verkeerschaos te voorkomen. Tijdens beide weekends is de A13 richting Rotterdam afgesloten tussen Delft-Zuid en het Kleinpolderplein. Goedkope treinkaartjes worden op 22, 23, 29 en 30 september verkocht. Dan het weer vannacht vooral langs de kustbuien. Overdag zijn er enkele buien in het noorden. En in het zuiden is het droog en er is af en toe zon. Het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedendacht, hartelijk welkom terug bij Casa Luna. We zijn er nog tot twee uur. Jaap Kortweg zit hier ook nog steeds... Ja, op korte weg is de vegetarische slager, heeft een, uh, een winkeltje uh, in Den Haag... maar de spullen worden tegenwoordig ergens anders gemaakt. Daar wordt het nog wel uitgevonden allemaal, hè? voor een groot deel. Ja. Goed, wij, uh, wij uh, gaan met luisteraars in gesprek, uh, als u dat wilt. Hè, dan kunt u mailen of twitteren of bellen. Uh, en, ja, u kunt eigenlijk al uw vragen over vegetarisch vlees... biologische landbouw of een leven zonder vlees aan hem stellen. Aan Jaap Korteweg dus. En, uh, ja, ik ben ook wel benieuwd uh, of u zelf vlees eet... Uh, en waarom u het wel of niet doet. 0801121 is het telefoonnummer. 0800-1121. Casaluna.ncrv.nl uh, voor de mailers. En dan hebben we ook nog hashtag Casaluna, Casaluna voor uh, de twitteraars. Er is veel getwitterd al. Ehm... Um, Even kijken, dus een vraagje voor de Vegaslager. Waarom gebruikt hij E-nummers? En ze dus schrijft daarbij: het is griezelig echt vlees, by the way. Dus ik kent het. Maar waarom E-nummers? En wat zijn dat ook alweer? Ja, E-nummers zijn eh, bijvoorbeeld smaakstoffen of hulpstoffen. Bijvoorbeeld om, om iets te plakken of een bepaalde structuur te geven. Of, eh, nou ja, dat, dat kunnen allerlei functies hebben. En E-nummers zijn dan door de Europese Unie goedgekeurde middelen. Alleen, uh, daar is ook kritiek hè, op, op een aantal van die stoffen. En uh, we zijn er dus ook heel kritisch op. We gebruiken ze minimaal en we kijken, ja, er is, uh, er is zeg maar een soort boekje waarin uh, E-nummers beschreven staan en, uh, uh, en, en beoordeeld worden. En daar proberen we zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dus als je het vergelijkt met, met zeg maar andere producenten, dan, uh, dan gebruiken we ze minimaal. Maar soms is het nodig. Soms is het nodig. Ja, soms is het nodig. En er zijn ook een hoop E-nummers eh, eh, eh, eh, e die prima zijn. Weet je wel, paprika, extract, om iets te noemen, is ook een E-nummer. Um, dus ik bedoel, het is, het, is, het, is, het, is, het is niet een simpel verhaal... maar het is, uh, uh, uh, uh, vaak wordt het ook over één kam geschoren. Uh, dat, het, eh, dat het allemaal één klinkt. Dus we proberen ze vaak ook gewoon uit te schrijven wat het dan is. En dan, uh, nou ja, dan, dan, dan, dan, uh, dan neemt dat vaak ook weer... Uh, no, noem eens één ding, wat is het? Um, poe een E-nummer... Um, alginata, dat is een alge-extract, om maar iets te noemen. He, dat, dus dat, dat uh, wordt gebruikt in ons lupine product. Om de voor de structuur ook. Ja, klopt. Ja. Even kijken. Uh, mooi onderwerp, ben benieuwd naar de smaak van deze producten. Even, daar kunnen wij nu even niets mee. Uh, welke zendgemachtige stuurt momenteel die twee uur durende reclamespot uit? Dat zeg ik nou even niet, dus. uh, Iemand zegt als iedereen nu één dag biologisch vlees en één dag vleesvervangend product eet, dan scheelt dat een hoop CO2-uitstoot. Jeroen Vegel, is dat. Um... Beetje vreemd dat mensen die anti-vlees zijn, toch een verwijzing naar een vleesproduct gebruiken in de productnaam. Oh, dat is een klein beetje kritiek. Ja, maar goed, dat kan ik, dat kan ik wel uitleggen. Dat, uh, we, uh, zeg maar, wij richten ons op de groep die niet anti-vlees is... omdat ze het niet lekker vinden. Ja. Maar vanwege andere argumenten. Dus eigenlijk wel uh, de, de, de smaakbeleving willen hebben. Ja. En het product willen hebben alleen zonder dat een dier aan te pas komt. Ja. Dus ja, zo, zo eenvoudig is het. Dezezelfde man, Jeroen Vegel, die schrijft ook... Ben heel benieuwd naar de voedingswaarde ten opzichte van vlees en andere vleesvervangende producten. Wat zijn de verschillen? Nou, over het vlees hebben we het net gehad. Want jij zei net, qua eiwitten en uh, aminozuren, geloof ik? Oh, ja, dat is het. Ja. Oh, is dat hetzelfde? Ja, oh. eiwitten zijn. Uh, ja. Ach, sorry. Uh, maar, was hetzelfde. maar zit er nog verschil in, voedingswaarde? Ja, er is eigenlijk één punt, dat is uh, vitamine B12. Hè. Dat, dat, dat voegen wij niet toe. Dat uh, veel, uh, in veel vleesvervangers worden toegevoegd. Omdat dat iets is wat uh, in, in dierlijke producten zit. En wat je zeer beperkt nodig hebt. Er is ook discussie over. Er zijn mensen die uh, 100% veganistisch eten, zelfs plantaardig. En uh, nooit B12 gebruiken, ook geen probleem hebben. Maar in ieder geval, dat is een beetje een discussiepunt. Um, wij hebben ervoor gekozen dat niet toe te voegen. En, um, uh, maar het zou kunnen. En dan is dat het punt ook opgelost. En verder is het eigenlijk helemaal in orde. He, dus qua voedingswaarde. Uh, iemand schrijft... Xabre16V, mooie naam. Ik eet nooit vlees, maar beschouw mezelf niet als vegetariër. Bij het woord vleesindustrie draait me... mijn nek al om. Mijn maag, denk ik. Maar goed, haar nek. Um, ja, nou ja, daar kunnen we eigenlijk niet zo heel veel mee. Even kijken... Oh ja, nog eentje. Pakje neptonijn van de Vegeslagen kost meer dan 5 euro. Waarom is dat zo duur? Um, ja, dat heeft echt allemaal te maken met de kleine schaal nog en met, uh, met de opstart uh, met de ontwikkelingen. Nee, want wij, uh, wij draaien nog niet kostendekkend. Dus, uh, nou ja, goed, dat, dat zegt dan niets. Bij ieder pakje wat er verkoopt nog geld bij op dit moment? Maar uh, gelukkig is het perspectief dat wanneer het groeit... En, uh, en met dank aan de mensen die nu bereid zijn om die prijs te betalen... dan kunnen we groeien. En dan heeft het perspectief om echt goedkoper te worden dan vlees. Met, tonijn is trouwens ook een dure vissoort. Maar uh, met natuurlijk een hoop ellende erbij. Maar uh, ja, het ziet er naar uit dat we uh, over vijf tot tien jaar... echt heel goedkoop uh, kunnen gaan produceren... En, uh, als het over de prijs gaat, ja goed, vlees wordt, met vlees wordt nu ook gestunt door de supermarkten. Dat is een ander aspect. Um, er wordt natuurlijk heel veel vlees verkocht en vaak onder de kostprijs. Hè. Dus het wordt uh, voor een lagere prijs verkocht dan waar het voor ingekocht wordt. Een stuntartikel is het. Dat wordt met vleesvervangers niet gedaan. En daar hebben we natuurlijk ook niet helemaal invloed op. Als producent. Ja, ja de, dat Zelf... zouden de supermarkten kunnen doen, maar dat doen ze niet. Nee, want die, die, die consument van vleesvervangers, die koopt toch wel. Ja, ja. Die is natuurlijk heel gemotiveerd. Heel bewust. Ja, heel bewust. Beste Kazaluna, sinds mijn 14e levensjaar ben ik veggie. Inmiddels ben ik 56. Heel soms heb ik trek in gebakken spekjes of een pangang. Het is een nostalgische smaakherinnering. Uh, en ik zal het dus nooit kopen, omdat het altijd uit de bio-industrie betrokken wordt. Ook al zou het biologisch zijn, dan wil ik het niet eten. Toch, de smaak in mijn herinnering doet mij verlangen naar een vegetarisch vergelijkbaar product. Vriendelijk, Vrienden, het nou ja. komt eraan, hè? Ja, dat hebben we. Ja. De, de, de spek in ieder geval. Goed, we gaan eens even naar de telefoon. Uh, mevrouw van der Meulen. Goedenavond. Goedenavond. Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Oh, goed. Moet ik losbranden? Ja, brand u maar los. Nou, wij zijn in de tijd op zoek gegaan naar die uh, vegetarische slager in, in Den Haag... voor de maar Pro Dat hebben we nog nooit kunnen vinden. Maar sedertdien heb ik toen wel een keer commentaar gehoord op de... Ja, ik weet niet ergens vandaan, maar dat dus de soja, niet de sojaproducten... maar juist de lupineproducten, uh, bijwerking zou, zouden hebben. En wat waren die bijwerkingen? Of wat zijn die bijwerkingen? Ja, dat ben ik vergeten. Um, of, of je iets, iets van huiduitslag kreeg of, of jeuk. Of, nou ja, ik, ik weet echt niet. Ik ga er niet naar gisteren. Want ik, ben, ik, heb, het, uh, ik heb het gehoord, dat was een bijwerking. Klopt niet aantrekkelijk in ieder geval. <lacht> En uh, Naar XC. Ik, nou ja, ik heb die winkel toch niet kunnen vinden, dus frut maar. En, maar in, in principe uh, eet ik dus nu uh, sojaproducten. En, maar die lupine had ik dus graag willen proberen. En u eet nooit vlees? Uh, nee. Waarom bent u daarmee gestopt? Of? Nou, dat is, is een gaandeweg. Mijn honden mogen geen, uh, geen uh, varkensvlees eten. Dat, nou, dan ik ook maar niet. <laughs> Dat is een mooie um, solidariteit. De die werden volgepropt met hormonen en antibiotica. En kalver, kiskalveren vond ik ook niks. En dan bleven er nog lammetjes en geiten over. En toen dacht ik, ach, dat dan ook maar niet Kippetjes ook niet? Nee, bah, dat is helemaal die, die, die, die, die, die vee-industrie van kippen. Nee, daar word ik... Um, nee, dat, ik ben al kippig, dus dat, uh, nee, dank Nee, dat, <laughs> dat dan ook maar niet. En uh, wanneer, wanneer bent u vegetarisch geworden? Oeh, dat is al... Nou, ik kwam twintig jaar als nog iets. En mist u het nooit? Nee. Nee? Vond, nee. vond u het ik, goed? Euh, Eerlijkheidshalve, ik eet wel eens een, een makreeltje. Oeh. Of een haring. Het is goed dat u dat opbiecht. Nou, dat vind ik niet zozeer een, een, een, een, een biekterrein nodig. Ik, ben, ik noem mezelf geen vegetariër. Ik zeg dat ik geen vlees eet. Ja, ja. Oké. Okay. En dat doe ik omdat ik dus die, die, die, die, zo is te behandeld worden... Ja, vissen voelen het ook. Maar ik heb eens een boek gelezen over vissen... en die eten elkaar ook allemaal op. Dus dat gaat ook nogal vredaardig toe. Ja. Dus daar zus ik mezelf dan mee. Ja, maar dat is, is ook maar één keer in de veertien dagen of zo. Oh, nou ja. Als u het daarbij houdt, dan is het goed. Nee, want die, wat er in de zee zit... ook zoveel vieze bijstoffen en, en, en producten... die daar allemaal geloosd worden... Dat is ook niet zo gezond, nee. dus dat moet je ook niet te veel verzinnen. Nee, want we, nou, daar hebben we ook wel eens een uitzending over gehad. En dan heb ik nog één aspect. Ik ja. heb die meneer Dijk Graafel die van die Wageninger... heb ik ook op de radio gehoord. Meneer Dijkhuis. Nou, die schoot zo ontzettend door. Hij had zelf niet door wat hij zei, want hij zei iets, iets heel iets krankzinnigs. Hij had het over dat uh, de extensieve veehouderij nooit natuurlijk een groeiende uh, wereldbevolking kon voeden. En dus was intensieve uh, industrie was nodig. En dus dat, dat rechtvaardigt hij dan, want ook over de hele wereld zou men dan ook uh, vlees willen eten... en veel meer vlees willen eten. En dat was dan wilde hij, hij bedoelde natuurlijk dat in totaliteit de kwantum groter zou worden. Maar in feite was hij bezig te beweren dat die mensen die dan zich dan vlees zouden kunnen permitteren... nog meer vlees per dag zouden willen consumeren dan wij in Europa en Amerika al doen. Toen denk ik, wen, ja, sla maar door. Ja, ja, nou ja, ik, ja, ja ik, vast, ik, ik weet uh, niet precies hoe die dat zei, maar... Wat ik, ik begrepen heb, is dat hij zei van... er zijn veel mensen die nu nog niet zo heel veel geld hebben... en als die wat meer geld krijgen, gaan ze ook veel meer vlees eten. Dus ja, de, beho maar ik de bedoel behoefte... Maar dat, ja, meer vlees eten. Maar, dat bedoelt hij dus, uh, maar zo hij het formuleerde, klonk het dat per persoon... men dan nog, nog meer wilde meer ja, ja. eten dan al nodig was, en, enzovoort. Nou ja, okay. uh, hij formuleerde goed, maar... het dus hoogst... hoogst uh, hoe je dat, onhandig. Okay. <laughs> Mevrouw van der Meulen, ik dank u wel voor het bellen. Okay, da. en, maar dan heb uh... ik nog geen antwoord over lupine... Oh ja, over de bijwerkingen, weet je? Oh ja. dat is ja. Waar. ja, Goed dat u het um, zegt. Ja, het is zo dat lupine, daar staat zoals heel veel voedingsmiddelen op, uh, op de allergene lijst. Hè. Dus uh, daar staat ook tarwe op en soja en, en gluten. En nou ja, goed. Uh, kijk, ieder product, daar is wel een groep mensen uh, gevoelig voor. Uh, dus bij lupine dus ook zo. Alleen het is een hele kleine groep. Hè. Dus de mensen die gevoelig zijn voor lupine, die groep is kleiner dan die gevoelig is voor soja of voor tarwe. Oh. Dus um, wij hebben nog nooit één klacht binnen gehad van iemand die daar uh, probleem mee had. Rode vlekken van kreeg. Ja, hebben wij nog niet gehad, maar het zou dus inderdaad kunnen. Hmm. Bent u tevreden met de antwoord? Ja, ik moet het gewoon een keer. Maar ik moet eerst die winkels in te vinden. Hij is tegenover het stadhuis. <laughs> ja, ja, wij, we moeten ja, er wel een beetje het uitkijken, worden, maar, maar niet nou te veel. Ja. Uh, Fijn, dank u wel. Okay. Ik ga het weer proberen. <laughs> Doeg. Daag. Goeienacht. Doeg, mag ik eigenlijk niet zeggen. Mevrouw, uh, meneer Vriend. Ja, Hallo. Hallo. Uh, ik, ik moet even zeggen, uh, alle lof voor uh, meneer Jaap Korteweg. Ik vind het fantastisch wat hij doet. Ik ben al uh, zo'n 30 jaar dat ik vegetarisch eet. Um, uh, alleen, ja, ik had dan die vraag over die smaakstoffen en kleurstoffen, die, die is inmiddels al beantwoord. Uh, ja, persoonlijk eet ik toch liever. Uh, uh, en, en bijvoorbeeld zo foe, een, een, een, een natuurlijk uh, gefermenteerd sojaproduct. Uh, en waar je gewoon wat uh, kruiden, laat ik zeggen kerry, knoflook of gember aan toe kan voegen. En uh, dan hoeven daar geen één uh, geen e nummers bij te pas te komen. Uh, ja, ik geloof eigenlijk ook dat die die smaak waar wij zo naar verlangen... die bij mij dus eigenlijk bij, uh, weggegaan is... een aangeleerde smaak is. Het, het, uh, de liefde voor vlees is aangeleerd? Ja, is aangeleerd bij de mens, denk ik. Ja. Want het is ook een theorie... De, dat een mens eigenlijk een vrucht- en noteneter is. En, en nou, Dan wordt er gekeken bijvoorbeeld naar de gorilla's... die hele grote dieren... die dus, dus ook aan hun eiwitten moeten komen. En die voornamelijk... Uh, Vruchten en noten eten. Ja. En, en het gebit, ons gebied is ook meer, meer op vruchten. En, ja, er is ook een, een tweet binnengekomen van Petra Kruim, die beweert hetzelfde. Het is allemaal aangeleerd vlees eten. Maar dat zegt u dus eigenlijk ook. Ja, ja, dat, dat geloof ik ook. Maar dat, dat wil ik niet zeggen, want als, als ik kook voor mensen. Dan wil ik ook die producten wel gebruiken van de, van de vegetarische slager. Of ja, we heb, heb we hebben wel heel wel veel producten al, die e-nummer e vrij zijn. Vleesvervangers, en ook we... al hebben ze e-nummers. Omdat ik dan toch, eh, ja... Eh, ik bedoel, dat doe ik het niet voor mezelf... maar ik vind, ik vind het al, al ja, aan te bevelen als andere mensen... dus vegetarisch gaan eten. Ja, ik dank u wel voor het bellen. Meneer Flins. Dag, Dag. Dag Ellen de Jong. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Um, ik, ben, uh, ik heb een vraag voor meneer Korteles. Um, weet u wat de nikkelgehalte is in lupine? Ik ben 25 jaar uh, vegetariër geweest. En uh, ik heb daardoor een nikkelallergie ontwikkeld omdat in het eten van alle, uh, vegetarisch eten. daar zit heel veel nikkel in. Wat is nikkel? Soja, bonen. Uh, peulvruchten, uh, nou ja, noem maar op. zwaar metaal. Dus, maar ik moest weer. Uh, vlees en vis gaan eten. en dat bevalt me helemaal niet. <laughs> dus, ik ben heel benieuwd uh, naar die lupine-producten. Maar ik wil wel weten wat voor nikkelgehalte daarin zit. Nou, we Weet gaan het dan? even vragen. Meneer Korteweg. Ik heb geen flauw idee. Het is ook, uh, die vraag is ons <laughs> nog nooit gesteld. Oh, interessant uh, om eens uit te zoeken. Ja, het is, het is er ook niet, uh, niet op getest. Uh, dus ik, ik kan u daarop geen antwoord geven. Nee. Helaas, ik, ik heb geen idee. Als daar nou weer heel veel nikkel in zit, dan kan ik het weer niet eten. Wat gebeurt er dan als, als u nikkel eet? Nou, dan zit ik van top tot teen uh, onder de uitslag. Ja, dat is een, een eczeem. En nu, en nu bent u als gevolg daarvan weer vlees en vis aan het eten, zei u? Moet ik. Dat, en dat moet ik eten. En dat bevalt niet? Ja. Nee, dat, uh, de, de, ik weet nog wel de eerste keer dat ik een stukje vlees at. Uh, daar ben ik drie dagen ziek van geweest. Hmm. Waarom dan? Dat, ja, als je 25 jaar lang vegetariër ben geweest. Ja. En je hebt helemaal geen dierlijke uh, producten gegeten. En je eet dan ineens een stuk vlees. Je hele lichaam uh, protesteert daartegen. Ja, ja. En hoe is dat dus nu? Is, ik, dat, is dat weer een beetje hersteld? Of? Nu, nee, ik eet helemaal geen vlees. Dat, okay. uh, dat, ik, ik, ver, ik verdraag het gewoon niet. Ik eet uh, uh, veel vis... En, uh, en, en, en bonen en linzen. Allemaal nikkelvrij. Allemaal nikkelvrij, ja, precies. Dus daarom ben ik zo benieuwd naar wat de nikkelwaarde is van, uh, van de lupine. Ja, dat Want als, we als dat dus laag niet. is, dan, kunt u het eten. dan kan ik dat gaan eten. Ik dank u wel voor het bellen. En ik, ja, ik Mochten we er ooit achter komen, dan ja, we, we kunnen we u dus nu niet helpen. Nee, nou jammer. Ja, maar toch bedankt. Oké. Okay. Dag. Er is een, een tweet binnengekomen van Kevin de Goesman die schrijft... Ik ben zelf kok. Hoe gaat meneer het in de horeca brengen? Um, het is nu wat te koop bij diverse groothandels uh, in het assortiment. Uh, dat is op onze website te vinden. Dus het is voor de horeca is het heel goed, uh, heel goed te koop. Goed. Marijke aan de telefoon. Dag Klaas. Hallo. Hallo. Uh, ik wil heel graag even aangeven... Uh, ...waarom ik vegetarisch ben gaan eten. Ja. Het is een, uh, een jaar of, ik uh, denk een jaar of zes, of zeven terug... ...dat ik het gevoel had dat, uh, dat het niet klopte. Dat het vlees dat ik at, dat het niet klopte. En ik ben erover na gaan denken. En uh, ik ben dus een groot dierenliefhebber. En ik had op een gegeven moment iets van... ...ik vind dat de dieren niet voor mij gedood hoeven te worden... En, uh, en waarom heb ik dat... Dat is echt een van de hoofdredenen. En ik heb dus bij mezelf besloten... om ook geen vis te eten. Dus alles wat geleefd heeft... hoeft voor mij niet gedood te worden. Dat was dus eigenlijk een principe... uitgangspunt waarop ik zei van... dan eet ik ook geen vis meer. Dan eet ik geen mosselen meer. Dan eet ik uh, geen kreeft. geen, geen uh, Wat voor vlees dan ook. Omdat dieren gedood worden. En dat... En wat gebeurt er als dieren gedood worden? Dan, zijn ze, dan is er een grote angst. Ja. Als een dier geslacht wordt, is er angst. Ja. Als een vis uh, uit het water gehaald wordt, is er angst en hij stikt. Ja. De dieren lijden vreselijk op het moment dat ik denk dat ik moet eten... moeten dieren daaronder lijden. En dat is een van de hoofdredenen. En de tweede hoofdreden is dat als een dier geslacht wordt of gedood wordt, dan is er bij voorbaat angst. En de angststoffen, die komen in het, in, die, in het vlees terecht. En ik eet dan de angststoffen van de dieren. En dat geeft bij mij een vreselijk nagevoel, want ik ben, uh, ik ben heel gevoelig voor uh, trillingen, voor energieën. Ik ben dus heel spiritueel ingesteld. En ik merk dus dat die energieën, die, die angststoffen van die dieren... die neem ik tot mij als ik vlees of vis eet. Wordt u dan ook bang? Ik word niet bang, maar ik merk dat ik daardoor verstoord raak. Ik word onrustig en ik voel me heel naar worden. Maar u zegt dat, dat zes jaar geleden bent u vegetarisch geworden? Ja, ja, omdat ik dus het gevoel had als ik dat at... dat ik dan heel onrustig werd en heel... Ja, een hele uh, anders werd in mijn gevoel. Maar ik voelde maar, niet goed. Hoe was het daarvoor dan? Nou, daarvoor heb ik eigenlijk daar niet zo op gelet. Tot ik op een gegeven moment daar eigenlijk op ging letten. Ik, ik, was dus, ik merkte steeds meer dat het me tegen ging staan. En toen ben ik erover nagedacht: ja, waarom staat het mij zo tegen? En waarom voor waarom heb ik daarna daar zo'n last van? En, toen, en, en ik ben dus gevoelig voor, voor, voor, voor mijn innerlijk, voor mijn energieën. En ik voelde dus dat, ik, dat, dat er ook bij mij een soort, nou niet echt angst, maar wel een, een, een soort vreemd gevoel kwam. En dat is verdwenen toen ik gestopt ben met al het vlees en alle vis en alles. Kan jij je daar iets bij dus... voorstellen, ja? Is dit herkenbaar op de een of andere manier? Ik... Uh... Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik weet het niet. Ik bedoel, bij mij is het een geleidelijk proces geweest... dat ik erbij gestopt ben. En uh, ik, heb het, ik heb het nooit uh, ervaren... direct, zeg maar, de, de, de relatie tussen vlees eten en, uh, en een worden. bepaald gevoel. Dat, uh, oh. dat, dat, dat ken ik niet. Nee. Uh, wat ik natuurlijk wel gemerkt heb... op het moment dat je inderdaad vegetariër wordt... omdat je, dat doe je vanuit compassie... Uh, omdat je inleeft in dat dier... En, uh, ja en je realiseert dat het dier ook uh, gevoelens heeft van uh, angst en pijn... en uh, ja. net, net als wij mensen, staan eigenlijk heel dicht ja. bij ons... Ja. Dan, ja. Ja, dan zorgt dat er wel voor dat je gewoon verandert... en een andere levenshouding krijgt. Uh, ja. Dat, dat wel. Ja. Dus, en ik ben uh, er ook van, als ik er even iets... iets um, ja, dat is mijn mening... dat ik denk namelijk dat die angststoffen in, in, de, de vlees, uh, in het vlees gaan zitten. Dus de angststoffen gaan in de cellen van de mens... Dus je neemt die angststoffen van die dieren, die eet je gewoon op. Dus je neemt eigenlijk iets op, iets onnatuurlijks op, van een dier. En u werd en daar onrustig ik... van? Ja. En bent u nu rustiger ook? Ja, ja zeker. <laughs> ik ben heel blij dat ik ermee gestopt ben, echt. Ik dank de dag dat ik gezegd heb, en nu is het over en uit. Ik dank u ja. wel voor het bellen. Graag gedaan. Goeienacht. Oké, okay, hoi. Ik denk dat wij eens even een muziekje gaan draaien. En uh, die uh, iPod van jou, die ligt hier nog. Dus kijk, we, we hebben zojuist kunnen constateren dat je net niet het goede nummer had uh, uh, gedraaid. Maar we hebben no nog een tweede kans. Want je hebt nog een ander nummer meegenomen. Ja. Zeg maar dat dit wel goed is. We gaan het proberen. Hoor je dit al? Duncan. Duncan Brown. Met? Met The Wild Places. Nou, ben benieuwd. A Something you can do for me. Duncan Brown was dit met uh, was dat weer Wild Places jeugdsentimenten ja. uit welk welke jaar is dit ongeveer enig idee? Ja, in mijn jeugd, ik denk uh, uh, eeuwen geleden. De uh, ruim 30 jaar geleden. Nog. Zo man, klinkt nog hartstikke vitaal dat plaatje. Goed, ja, op korte weg. We gaan weer even kijken of ze nog wat bellen. Oh, even Twitteren. Uh, iemand zegt waarom maken mensen zich zo druk om die e-nummers? Uh, en iemand anders zegt wat gaat over aanleren van vlees eten. Tandenpoetsen is ook aangeleerd. Ik denk dat ik er maar mee ga stoppen. Uh, nee, verder weinig uh, waar we veel mee kunnen. Dan ik nog eventjes naar de mail. Goedenacht. Ik haak niet in de uitzending. Ik, ik haak net in de uitzending. En het klinkt allemaal erg interessant. Zelf eet ik heel mijn leven bijna elke dag vlees. En ik zou er niet mee willen stoppen. Want vlees is heel lekker. Ehm. Uh, maar als nepvlees erg lekker is, misschien, beter, misschien zelfs dan de real deal, dan zou ik best over willen schakelen op de surrogaatversie. Zeker als het goedkoper is dan echt vlees. Zouden jullie ook nog een keer kunnen vertellen waar in deze Den Haag de wonders ja, ja. ja, Ga maar zoeken. Het ja, is in Den Haag. Teg, tegen, oh, het oh, oh, hij heeft al een mailtje. Hij heeft het antwoord al. Oh, tegen, over het stadhuis. Nou, oké. Okay. nog een keer gezegd. Nou, ga ik het echt niet meer zeggen. Um, en wat ik me afvraag is hoe. Uh, Imitatievlees eenzelfde structuur kans kan krijgen uh, en of een vette nepharing ook lekker vet kan zijn. Die we, is... hebben, we hebben geen nepharing. Komt, komt dat ook niet? Uh, jawel, dat komt wel. Alles komt, Alles komt. Ja zeker. Alles ja. Dus Bijvoorbeeld als je kijkt naar vis, dan kun je heel veel doen met, uh, met algen en wieren. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk hoe, hoe komt de vis aan zijn smaak ook door wat hij eet. Net als met het dier. Dat dier eet bonen en graan en gras en die vis die eet algen en, en wieren. En uh, op het moment dat je die allergen en die wieren oogst uh, of kweekt... dan kun je daar gewoon uh, zeg maar, uh, producten van maken die de voedingswaarde hebben van vis. Ja. En ook de smaak. Dus dat uh, dat en, uh, komt er ook aan. En nog even die structuur, hoe dat kan. En dan ja. heb je het over de structuur van haring? Vlees, of? denk ik. Nee, van vlees. Van vlees. Ja, um, ja imitatievlees, moet dat dezelfde structuur kan krijgen. Ja, goed, dat, dat, dat, dat, dat ga ik verhaal. niet vertellen. Maar dat is, ja, nee, maar dat, is ook, dat, dat gaan we ook niet vertellen. Maar dat is natuurlijk het geheim van de smit. Ja, precies, het geheim van de smit. Ja, daar gaat iedereen het maken. Ja. Nou, en dat, en dat hopen we wel, maar we moeten wel natuurlijk... Ik bedoel, er is een hoop in geïnvesteerd. En, uh, en die mensen die dat ontwikkeld hebben, die, uh, ja, die, moeten, die moeten natuurlijk eerst... Uh, ja, en dan denken we aan de dieren weer. Nou, nee, dat niet. Maar ja, zo'n zo prototype, dat is, uh, ja, dat is natuurlijk een hoop gedoe en geknutsel. en uh, Degene die ermee beginnen betalen een hoop leergeld. Ja. Dus ja. Het uh, moet op de een of andere manier terugverdiend worden. Dat is begrijpelijk. Ja. Hans aan de telefoon. Goeiedag. Ja, hallo. Hallo. Eerst even een vraag. Uh, meneer Drupsteen heb ik nu, hè? Ja, Drupsteen. Ja. Ben je ook uh, postteelonderwerper geweest? Nee, dat was een zelffamilie. Uh, familie. Dat is een, een, een neef van mijn vader. Oh, kijk eens aan. Jaap Drupsteen. Ja, nou en geld, hè? Oh, he, geld, geld heeft hij ook gedaan. Wat zeg je? Hij heeft het geld ontworpen, het laatste Nederlandse geld. Ja, dat weet ik. Zijn we in een de familie in hartstikke trots op? Velpostzegels uh, met uh, stripjes van drie bomen die in elkaar overlopen. Met handtekeningen erop. Ja. Oh, echt? Hoe uh, dat is geld waard hoor. Waarschijnlijk 30 jaar geleden een hypotheek bij hem gesloten. Zo ja, inderdaad. En toch gaf hij mij dat Leuk. Nou, dus even terzijde. Dit terzijde. Uh, maar nu Jullie hebben een beetje pech gehad. Mijn kinderen zouden uh, morgen komen eten, maar die zijn vanavond geweest. Anders had ik de. Uh, ik heb voor jullie gehad nu. Oh. Want ik zit vlak om de hoek. Oh. Ik maar woon, is dat vegetarisch? Ja, uh, je of? doet richting Lara aan het Maar is dat vegetarisch of? Uh... Ja, ik uh, koop dat uh, vegetarisch eten. Bij de vegetarische slager? Ja, bij de grote natuurwinkel in Hilversum. Weet uh, Hoe heet hij, meneer Korteweg? Korteweg, ja. ja. Die weet dan wel wie ik bedoel. Ja. Oké. Okay. En, en, en, uh, en zijn zij vanavond wezen eten? Ze zouden gisteren gekomen zijn, uh, morgen gekomen zijn. Ja. Waarom komen ze dan een dag hier? Ik kan vanavond niet waar, maar het is best vanavond, want ik wil morgen twee voetbalwedstrijden zien. Oh, PSV? Ja. En ik had al acht tartaartjes liggen. Ik Neep. denk, nou, dat anders kon, maar alles, dus had ik ze mooi kunnen brengen. Ja, ja jammer. Maar, uh, maar even, hoe was het? Uh, nou, zal ik je vertellen? Ik heb uh, gewoon boerenkool gemaakt. Ja. En ik heb uh, ieder anderhalf tartaartje gegeven. En uh, die boerenkool, daar gooi ik gewoon van alles in, hè? er zitten uh, winterpeen in en uh, broccoli en de boerenkool en weet ik het allemaal. Ik let niet op, uh, de aardappels uiteraard, Het een beetje vast, gewoon in een grote schaal. En uh, nou, die tartaatjes vonden ze allemaal overheerlijk. Ja? Ik, heb, ik heb ze niks verteld, ze hebben nu een e-mail allemaal thuis, wat ze gegeten hebben. Oh, echt? En de verkooppunten. <lacht> <lacht> dat zal nou, Jaap uh, Korteweg leuk vinden hier. Uh, en, ja. dat, en dat recept voor die uh, Boerenkool Plus, heb je, heb je die ook gemaild of niet? Nee, ze weten wel goed. Ik, ik, ik kijk nooit naar uh, recepten. Ik pak daar alles in wat ik uh, verradig heb. <laughs> kijk gewoon in de koelkast en... Uh... Het is gewoon aardappels boeren, Nou, doe de winterpeen bij. Doe de bro broccoli heb ik nodig, want ik heb iets wat niet te vinden is. Maar als ik broccoli eet, dan heb, dan heb ik het niet. Oh. Dat is al uh, sinds, uh, sinds ik uh, in de jaren 50, 60 een band had. En de dat op een andere manier bediende dan elke drummer doet, heb ik altijd een soort last in mijn linkerzij. is al vijf, zes in het ziekenhuis onderzocht. Er is niks. Als je bokken die heet, is het weg. Echt? Dat, dat is iets, dat de is de iets de in de linkerzij... Het is in de linkerzij gekomen door drummen in een beentje van Nou, haar. om de Hayat, uh, Dus je hebt één, twee, dan klapt je dicht. Drie, vier. Op de twee en vier klapt die haajard dicht. Je weet wat het is, hè? Mm. Ik stond daar met twee bekkens. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Ja. En, en dat ging anders... Wat ik nou? Ik zette de als verkeerd. En ik stond met mijn hak op de grond, tel 1. Ja. En met mijn tenen op de pedaal, met twee. Maar als je dat uren doet, dan krijg je pijn in je zij. En die pijn is nooit overgegaan. En dat, en dat kun je alleen oplossen als je broccoli eet? Daar kwam ik toevallig achter dat ik bij... Uh... Een biowinkel in Schavenland, uh, die hadden een hele hoop broccolis liggen... voor de halve prijs, of ze een beetje bruin waren. Ja. Toen heb ik een week lang broccoli gegeten en toen dacht ik, die pijn is weg. Toen ben ik dat dus gaan onderzoeken en sindsdien gooi ik ook wel broccoli doorheen. <tus> en als ik een tijd gezin heb, dan komen gewoon pillen maar die bestaan. Oh, en dan is het ook weg. Dus Even, want uh, u had van, vanavond dus die, vege die vegetarische tartaartjes. Ja. Uh, eet u altijd vegetarisch? Nou kijk, ik eet niet vegetarisch, oh. maar ik eet geen zout en ik eet geen vlees. En waarom ik nou geen vlees eet, dat heeft een, een reden. Yeah. Je bent namelijk veel fitter als je geen vlees eet. Okay. Om de dood reden, want dat is nog niet in de orde gekomen. Uh, Alles wat vliegt en zwemt, is in 12 uur verteerd. En ook uh, dat uh, vegetarische eten. Maar vlees, dat ligt uh, 36 uur in je lijf te rotten. Dus met andere woorden, iedereen die veel vlees eet... Dat zijn ook de onrustige mensen. Oké. Okay. En daarom had daar die mevrouw gelijk Die mevrouw die voor mij aan de begin. Ja, die was. over de angsten... Uh, angst, uh... Nee, de, dat ze de angst dat de dieren ermee naar binnen krijgt, dat is ook zo. Want mensen die verschrikkelijk zo vlees heten, zijn over het algemeen ook drukke mensen. Oké. Okay. Uh, en uh, u zei, alles wat vliegt is ook sneller verteerd. Dus kip kun je wel doen. Ja, maar dat deed ik maar ook die niet. Maar hele, die kippen vliegen maar hele kleine stukjes daar. Maar... Uh, ik heb uh, van uh, uh, meneer Kortenberg heb ik dus de uh, tartaar ja, en die kip geloof ik. En, ja, en wat mij nou irriteert is die, uh, die tonijn en die kokette. Hoe maak je die nou godsnaam klaar? Die, uh, die tonijn. Uh, daar staat een recept op voor, uh, voor salade aan de achterkant op de verpakking. Nee, een kokette is geen salade. Nee, tonijn ging het over. En nou, tonijn, hè? Oh, tonijn, ja. Ja. En die kroketten, die, die, die, die maak je gewoon, uh, ik weet niet precies hoeveel minuten, maar dat staat frituur, er volgens mij op in de frituur, hè? 4,5 minuten volgens mij. Ja, maar ik heb geen frituur. Te, dus ja, oké. Maar dan kan je met een pannetje, pannetje een die moet je nooit in de koekenpan bakken, natuurlijk. Een pannetje oh. met olie? En in de oven dan? In, in de oven, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, deze niet. De weet ik niet hoor, in de oven, of dat dat, dat, dat, dat, dat heb ik nooit geprobeerd. Uh, Sommige niet. Nee. Maar goed, een pannetje ja, met olie, dan heb je ook een frituur natuurlijk. Je zit je een uh, beetje ja, met je temperatuur natuurlijk, maar... Beetje creatief zijn, uh, Hans. Wat zeg je? En beetje creatief zijn met die kroketten dan. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, wat nee wat maar dat is da het... een feit hoor, want ik heb... Uh, uh, ik slaap niet langer dan vijf uur uh, per nacht. Ja. En uh, van overdag dan nog wel eens een uurtje slapen per ongeluk... als ik naar de radio luister. Ja. Uh, uh, ik ben gewoon aanmerkelijk zitter sinds ik een jaar op uh, drie, vier, vijf... Uh, geef vlees voor Nou, heel goed. dankjewel voor het bellen. Oké. Okay, en de tip? Sterker. En, en de broccoli. Als ik nog eens een kwaaltje heb, ga ik broccoli eten. Bedankt. Uh, Goeienacht. Uh, uh, ja. Dag. Elisabeth. Ja, hallo. Hallo. Ik, uh, nou, dat was het wacht wel waard. Ik hoor de meest uh, fantastische dingen. Dat, uh... Ja, broccoli. <laughs> broccoli eten voor als je pijn in je hebt. Ik vind het echt geweldig. Ja. Um, Allereerst uh, ongelooflijk fijn dat ik, uh, dat ik dit programma hoor. Want ik ben al een tijdje heel erg uh, grote fan van de vegetarische slagerproducten. En uh, nou heb ik een vraagje. Um, het is over het algemeen nogal zout. En dat vinden sommige mensen natuurlijk heel lekker. Maar uh, ik, ik vind het een beetje een probleem. En ja, ik, ik vraag me af... Uh, waarschijnlijk zit het helemaal door het product heen. Normaal kan je bijvoorbeeld als je een, een, een vlees of zo te zout... dan kan je het een beetje afspoelen. Maar dat gaat denk ik niet zo goed met, uh, met deze producten. Want het is natuurlijk helemaal door, door doorheen verwerkt. Zou daar iets aan gedaan kunnen worden? Ja. Waarom uh, zoveel zout? Ja, nou goed, wij, wij, wij, wij, wij kijken naar de, de richtlijnen die daarvoor zijn. En uh, ja. als, je, als je daarnaar kijkt, dan is het, uh, dan is het niet zout. En verder kijken we natuurlijk naar de, de smaak van ja, zeg maar het gemiddelde van onze doelgroep. Ja. En dat is een beetje lastig. Hè? Dus, dus ja. wij, wij, wij reageren inderdaad op, uh, op, op, op de opmerkingen die bij ons binnenkomen. Ja. En uh, in die zin zijn we ook blij met iedere opmerking. En dat, dat proberen we toch een beetje te middelen. Kijk, op ja, ja. het moment dat we natuurlijk wat uh, groter worden, dan, kun, dan zouden we dan misschien ook. Uh, zeg maar, precies, hè, dan zou je dus ja, twee, ja, ja. twee, twee ja. soorten kunnen doen. Maar, maar, maar Waarom moet zout... het hebben... zout? Want een biefstuk, daar zit, er zit ook geen zout. Dat gooi je er zelf op. Die kan toch ook zelf zout erop gooien? Dat zou inderdaad kunnen. Alleen dan merken we dat uh, ja, mensen zijn toch heel erg van het gemak. En dan gebeurt dat niet. En dan vinden ze het flauw. Ja, dus, dus dat, ja. dat is, is lastig. We hebben wel een soort naturel versie. Er zit trouwens wel wat zout in, maar heel weinig. Die hebben we wel. Ja. Die, wordt, die wordt heel weinig verkocht. Okay. Dus het heeft, het heeft alles te maken met, uh, uh, ja goed, met, met, met, met, met vragen. Want je merkt dan als we zo'n product introduceren. en het wordt in de winkel niet verkocht. dan wordt het, dan wordt het gewoon uit het assortiment gehaald. Ja, Ja. ja. Dus, nee, ik snap um, het wel. Nee, het was gewoon even. Uh, kijk, natuurlijk is het een kwestie van smaak. maar omdat over het algemeen de richtlijnen meer richting gaan van minder zout. Klopt. Eh, de, en en omdat, ik het, omdat ik dus zelf wat, nou ja, waarschijnlijk in de loop van de tijd minder zout ben gaan eten. En toen ineens bij jullie die heerlijke producten had, toen dacht ik, jeetje, wat is dat zout? Dus dat, dat, toen dacht ik, ja, zou... Dus, maar je krijgt het dus op de een of andere manier niet uit. Dus je moet het heel erg... Uh, nou ja, ja we, hè, we, we, we, we, we, we kunnen het er zeker uit laten, want we, we voegen het... Nee, uh, jullie niet. Ik bedoel... als je Ja, bij, bij, de, bij onze doelgroep. Nou ja, er is volgens mij een beleid. Hè, um, uh, vanuit de voedingsmiddelenindustrie en ook vanuit de overheid gestimuleerd ja. om inderdaad. Hè, want we zijn allemaal ja. gewend aan te veel zout. Ja. En om ja. dat uh, geleidelijk aan uh, terug te dringen. En uh, we weten allemaal hoe het werkt. Dat werkt met suiker ook zo. Als je dat geleidelijk ja. doet, dan wen je daar ja. inderdaad aan. En daar gaan wij gewoon in mee. Maar, nee, maar, um... maar, maar sorry, maar mijn vraag was eigenlijk: kan je nu zelf. Kan je zelf iets aan het aan bij het bereiden van, de, van het product doen? Uh, bijvoorbeeld. Uh, ja... Je, je, op de een of andere manier. Ja, dat, je, dat kan niet, hè? Het zit echt, dat zit er echt doorheen. Nou, nee, hoor. We, dit, nee? Dat, dat, dat, dat kan wel. Um, dat zou dus. Vlak het zo zeggen, dat zou kunnen. We zouden dus een. Uh... Nee, maar jullie kunnen het doen. Maar consumenten kunnen er niks ja. meer aan doen, toch? Als je dat in huis hebt. Nee, dat klopt. Nee, dat ja, klopt. ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Nee, goed. Maar verder allemaal prima. En ik, uh, ik, ik hoop dat jullie enorm veel succes. <laughs> en alles wat daarbij hoort krijgen. Dan heb ik nog even een ander vraagje. Dat is namelijk. Uh, dat is ook zo lekker in. Consequent. Als je zelf dan om alle bekende redenen geen, uh, geen vlees meer wil eten en, uh, en, en, en je hebt zelf huisdieren, dan uh, zit je met het reuze probleem dat je al die smerige brokken en die, en die, en die blikken in huis haalt. En dan toch weer met <laughs> daarmee zit, ja ik, ik, ik begrijp je kan, met, je kan een kat en een hond niet vegetarisch gaan maken, dat is ook niet de bedoeling. Maar gaan jullie ook daar iets voor ontwikkelen? Voor beesten? Ja, nou, misschien is dat een uh, volgende stap, hè? Het is, uh, we, ja. zi we zijn nu natuurlijk nog heel druk om, om, om dit op poten te zetten. En, uh, ja. maar, maar wie weet. En ik, uh, en ik heb begrepen dat het met honden eigenlijk al, uh, dat het al heel goed gaat. Kijk, ja. katten is lastig. Ik weet trouwens dat er ook wel uh, kattenvoer is zonder, uh, zonder vlees erin. Is dat uh, waar? Het is op de markt, dat weet ik. Ik, uh, ik kreeg het laatst uh, aangeboden. Want dat, uh, dat, oh. dat, dat, dat heb je natuurlijk, dat allerlei mensen komen ook naar ons toe. Um, Vond je het lekker? Ja. Ja, ik heb het natuurlijk zelf niet geproefd. <laughs> dus, uh... <laughs> maar het, het is op de markt. En, en, en, okay. en, en wat ik er in ieder geval van weet... is, is Het is er, maar het is, voor katten is het inderdaad lastig. Maar voor honden is het eigenlijk heel goed te doen. Echt waar? Oh, okay. zijn, zijn honden minder vlees eten? Ja, honden zijn toch meer alles eters. Ja. Okay. ja dus die kunnen, die, kunnen, die kunnen het heel goed aan. En zeker voor oude honden is het zelfs nog beter. Ja, ja. Okay. Cool. En, en hoe lang bent u al uh, vegetarisch? Nou, dat is, uh, ja, ik weet het niet precies, het is een beetje geleidelijk aangegaan. Ik smokkel ook nog wel eens. Maar uh, het komt eigenlijk door, dat hoor je vaker natuurlijk, uh, toen mijn dochter een jaar of acht, negen was. Oh, ja. toen, uh, toen was het ineens over met het vlees. En uh, Nou, dat, dat, dat, dat, dat ging heel ver. Maar dat begon toen we leuk aan het kamperen waren in het buitenland. Nou, ga dan maar eens in het een klein supermarktje ergens. Yeah. Dat was toen nog heel lastig. Het begint nu langzaam, want overal op de wereld... Wel, wel door te dringen, maar toen was het... Maar goed, zij was... waanzinnig uh, consequent. En dan ga je natuurlijk... Uh, ja van kan liever lezen zelf ook een beetje minder. En, en nou ja, op een gegeven moment was ik zo overtuigd... dat het allemaal beter was en, en, en prettiger en leuker. En zo. Nou, een van de dingen die me ontzettend uh, bij, bij zijn gebleven is... ik heb vroeger heel veel gekampeerd. En, uh, ik weet wel dat ik op een gegeven moment s'nachts wakker werd... En, en, en een tentje op had gezet bij een weiland ergens in, in Noord-Friesland of zo... En dat ik dacht, wat hoor ik toch? En dat bleek toen een, een, een zevenvoer een te zijn. Dat, die dieren werden werkelijk met een ongelooflijke, nou ja, nare, op een nare manier die wagens ingeslagen en die geluiden. En en nou, afijn, ik heb de hele nacht met een kloppend hart in dat tentje gezeten. En toen heb ik gedacht, nou is het afgelopen. Mm. Dat was echt voor mij zo'n zo'n zo moment van, dat je er echt heel erg mee geconfronteerd wordt. En, maar u smokkelt en, uh, nog wel af en toe, zegt u? Ja, ja, ja, ja, ik smokkel wel eens. Als ik ergens en ben op een borrel of zo... en ik, ik zie een stukje worst liggen... dan, uh, nou, dan gaat dat wel eens mis. Maar... En hoe lang heeft u daar dan spijt van? Nou, ik probeer daar niet te lang uh, niet, me niet schuldig over te voelen. Want, uh, ik denk dat alles waar je te achterzet of te voorzet dat dat niet gezond is. Dus ik, ik ben niet fanatiek, maar ik, ik probeer het zoveel mogelijk en zo goed mogelijk uh, te doen. En daar is de Vegetarische slaag een geweldige ondersteuning bij. Hm. Ik dank u wel dus, voor het bellen. Uh, hartstikke bedankt. Ja, nou Dag. mooi, leuk. Bedankt. Elisabeth was dat. Erik. Ja, goedenavond. Goedenavond. Um, ik, ik heb jouw naam niet meegekregen, want ik ben net een radio luisteren. Ik heb al meneer korte naam meegekregen. Hoe dan, dan ik... heb je de belangrijkste naam dus niet gehoord. Nee. Zonde. Klaas heet uh, dus ik. Maar... Klaas, oké. Okay. Uh, wat, wat ik mij afvroeg, uh, wat ik het hele verhaal mis... is uh, een slager is een ambacht. En uh, als ik dan meneer hoor die natuurlijk ook een ambacht heeft... Uh, vanwege met allerlei andere spullen die niet uh, uh, uh, met vlees te maken hebben... daar, daar spullen van Het zal best dus een ambacht zijn. Maar waarom noemt u zich vegetarische slager? Yeah. Ja. Uh, uh, ja, we noemen ons vegetarische slager omdat we... Um, qua smaakbeleving ja. heel dicht willen blijven bij um, de producten die de, die de slager, die we allemaal kennen uh, ja. aanbiedt. Uh, dus wij, maar, maar, maar, maar, dus maar, maar, we noemen het vegetarische slager omdat, uh, omdat heel veel mensen uh, erg van vleesproducten houden van slagersproducten ja. maar uh, om andere redenen dus niet de smaak uh, geen vlees meer willen eten mm -hmm. uh, de smaak niet willen missen en, um, en dat is de reden, hè? Dus we noemen ons vegetarische slagen, maar ook onze producten. Die, uh, zitten heel, die, die zitten ook heel dicht, onze productnamen, bij de producten van de slagen. Gehakbal, uh, uh, ja, nee, kipstukjes uh, uh, nee, en worst. Hey, er, Erik, wat wij zeggen? Nee, maar dat snap ik allemaal. Maar, maar mag je zo met jezelf vegetarische slagen noemen, terwijl je niks met het ambacht te maken hebt? Nou ja, we ik hebben dat in ieder geval gedaan kijk, kijk, en daar hebben we... Wacht, wacht, wacht even, Erik? Ik, ik, ik kan wel zeggen, van, uh, ik, ik kan, als ik een muurtje zo, kan ik wel zeggen... ik ben een metselaar, maar ik heb het ambacht nooit geleerd. Nee, klopt. Maar je hebt ook de vrijmetselaars, volgens mij. <laughs> ja, ja. Ja, dat en dat die bestaan ook al heel lang. lang. En je hebt ook touwslagers en uh, weet ja. je wel, dus... Uh, nou ja, laat ik dit van zeggen. Wij hebben de vraag is wel eens uh, al, al vaker gesteld, hè, van mag dat? Maar uh, daar is het bij gebleven. Ja, maar heeft, heeft, heeft, heeft u er zelf geen probleem mee om u zelf te slagen te noemen, terwijl u eigenlijk niks met het vlees Nee, in tegendeel. En uh, wat, wat ik wel aardig vind. Ik ben, uh, ik, ik ben ook boer, hè, biologisch boer. En uh, ik zie een hele grote parallel met de uh, trekdieren van vroeger. Ongeveer 100 jaar terug zijn uh, de eerste trekkers in de landbouw geïntroduceerd, die gingen het, uh, het trekpaard vervangen. En de grap was dat die eerste trekkers, dat de kracht van die trekkers werd uitgedrukt in pk's. En dat is afgeleid van paardenkracht. Ja. En die trekkers kregen ook namen van paarden. Hè, bijvoorbeeld uh, uh, uh, Dieselros, dat is een hele bekende oldtimer-trekker. Ja. En Stalenros. En uh, dus allerlei verwijzingen naar die paarden. Dat was eigenlijk helemaal vergelijkbaar met wat wij nu als vegetarische slagen doen. Want natuurlijk, dat Dieselros, of die pk's, dat is eigenlijk hetzelfde als vegetarische slagen. En, en, en u heeft zelf nooit, nooit bijvoorbeeld over een andere naam nagedacht... in plaats van een ik noem mij zo en zo? Nou ja, daar hebben we natuurlijk wel aan gedacht. Alleen het punt is dat, je dan, dat het dan heel onduidelijk wordt. Hè? Want je kunt een of andere fantasienaam bedenken. Want het is ja. natuurlijk eigenlijk een nieuw product. Dus dan zou je ja. zeggen, noem het geen kip, maar een woord wat nog niet bestaat. Ja. Alleen het lastige is dat dan mensen niet weten wat ze kunnen verwachten... Ja, maar He, dus okay, bij een vegetarische slager dan kunnen dan ze dan, dan producten dan. verwachten die uh, geen vlees zijn, maar wel naar vlees smaken. Dus als wij een worst aanbieden, smaakt dat gewoon naar een worst. Als wij kip aanbieden, smaakt dat naar kip. Maar ja, nou, we dat zetten dat er wel is. met grote letters boven, uh, 100% plantaardig. En natuurlijk het merk is de vegetarische slager, hè. dus ja, we hebben nog nee, nooit een consument nee, dat dat gehad dat die dat zei... Dat God, dat ik dat heb dat me vergist, ik dacht dat ik vlees kocht, <laughs> maar dat was het niet. Die klachten hebben we nog niet gehad. Dus het is mensen wel duidelijk dat het niet om vlees gaat. Uh, Erik, Erik, ik wil het hier graag bij laten als je het goed vindt. Ik kan nog één vraag oh, nou, dat mag. Want, uh, Waarom moeten die vervangende vleesproducten altijd zoveel op vlees lijken? Nou, omdat mensen dus heel erg van vlees houden, maar uh, in toenemende mate problemen krijgen met de manier waarop het vlees nu geproduceerd wordt. Ja, oké, okay, dat snap ik. Maar ik bedoel, waarom moet dan zo'n zo worst op een worst lijken en een, op een, op een Nou, omdat mensen worst heel lekker vinden. <laughs> ja, nou, ik, ik, vind, ik vind dat zelf persoonlijk. Vind ik vind ik gewoon alles vreemd. Ja, oké. Okay. Maar dan ga ik, ja, dat is kennelijk nou eenmaal zo. Dus als je het goed vindt, ga ik nu naar de volgende bellen. Oké, okay, okay? dankjewel hè. Ja. Doeg. Uh, even, hoe, hoe is de tijdverhouding eigenlijk voor jou? Hoeveel tijd ben je kwijt aan het biologische boeren... en hoeveel tijd aan het uh, vegetarische slageren? Nou, de vegetarische slager dat is, dat is wel het, de hoofdmoot nu. Het uh, biologische boer. Ik heb een bedrijf al een jaar of... Tien uh, terug, denk ik, samengevoegd met twee collega's, met mijn twee buren. Die ook alle twee biologisch boeren hebben er één bedrijf van gemaakt. Ja. Dus die doen nu het landbouwbedrijf. Uh, het, het werk. Dus ja, daar we hoeven we niet zoveel meer aan te doen. Veel meer in de slag. Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, Igor. Ja, hallo. Hallo. Uh, ik had een vraag over uh, mijn eigen placevervangers. Wat, uh, wat ik dan vaak doe, is uh, kastijnchampions of paddenstoelen mix uh, bakken. Ja. Ik was erachter gekomen dat als ik een biefstukje bak met champignons, dat ik de champignons eigenlijk lekkerder vond uh, dan de biefstuk zelf. <laughs> ja. En uh, is dat ook een beetje een gevangen qua eiwitten en zo, uh, paddenstoelen, champignons, gestailles champignons met name die je gebruikt hebt. Ja. Ja, klopt. Ik, uh, ik gebruik het zelf ook vaak. Ik vind het ook uh, heerlijk uh, uh, en uh, oesterzwammen. En, uh, en je ziet ook dat er steeds meer uh, paddenstoelen op de markt komen... Uh, die je die, die, uh, die ook als vleesvanger kunt gebruiken. Er zit behoorlijk wat eiwit in. Ik bedoel, het is niet dezelfde hoeveelheid dan in vlees. Maar zeker qua smaak en zo uh, begrijp ik heel goed dat mensen dat ook uh, gebruiken. Ja, en dan heb ik nog een vraag over een product wat ik uh, in een winkel tegenkwam. Het was uh, half gehakt, half soja. Wat, uh, wat is dat dan? Uh... Dat is voor de halve vegetariërs? Ja, voor de halve ja. vegetariërs. Maar ik vond het eigenlijk een beetje onzin. Ik bedoel, ja, je bespaart wel het, uh, wat op het vleesproduct en je merkt er niks van. En Het is nog uh, mager ook, maar uh, ja, god, uh, dat, dat is eigenlijk uh, smokkelen, vind ik. Nou ja, inderdaad. Zo, zo, zo zou je het inderdaad <laughs> kunnen zien. He, maar het is, het is vanuit de gedachte van uh, uh, mensen die dan geen vegetariër zijn... Uh, die maken we toch voor een kwart vegetariër... op het moment dat we een kwart van het vlees vervangen door, door soja of lupine. En, ja. uh, dus het is een andere manier om ook uh, uh, de vleesconsumptie te verminderen. Maar als laatste dan de vraag over het vitamine B. Uh, komt uh, bepaalde vitamine B12, dacht ik of zo. Is dat verhaal waar dat je daardoor een gebrek krijgt? Gebrek aan krijgt? Ik kon de vraag niet goed verstaan. Is het verhaal oh, daardoor, zei je? Vitamine B. Ja, vitamine B12. Gaat het dan om? B12, ja. En dan zou je gebrek aan kunnen krijgen. Als je geen vlees eet, bedoel je? Als je geen vlees eet. Nou ja, dan moet je. Dat, dat is alleen maar aan de orde als je ook geen zuivelproducten eet. Hè. Dus dan ben je al geen vegetariër, oh. maar dan ben je veganist. Als je ja. zuivelproducten eet, dan is dat helemaal geen punt. En als je uh, veganist bent, dan zou het mogelijk een probleem kunnen zijn. Ik ken er heel veel die zeggen van, uh, ik heb daar geen enkel probleem mee. Um, maar er zijn he nogmaals heel veel fabrikanten van vleesvervangers... die vitamine B12 toevoegen. Uh, dus dan heb je dat ook opgelost. Wij doen dat nog niet. Igor, ja, dank je ja, voor het bellen. Alles beantwoord. Ja, alles beantwoord? Ja, ja. Kun je nu rustig gaan slapen? Oh. Dan met champignons of wat dan ja, ook. Ja, heel gezond. Ik eet Denk... minder vlees, want ik ben wel vlees eten, maar ik eet minder vlees. Nou. En biologisch. Dit, dat is heel goed volgens mij. Dank je wel, hè? Ja, nou ja, dat probeer ik zoveel mogelijk. Succes daarmee. En ja, bedankt oké, voor het bellen. Bedankt. Doeg. Doe um, Er is nog een suggestie van een luisteraar binnengekomen. Die is niet aan de telefoon nu, maar die heeft wel gebeld. Die heeft het doorgegeven en die schrijft... Of die zei... Uh, het gaat nog weer even over die naam. In plaats van vegetarische slager... zou je jezelf ook vegetarische vleesmeester kunnen noemen. Dan heb je dat nare woord slager niet meer in je naam zitten. Wat vind je van die suggestie? Mm, ja, goed, het kan. Hè. Alleen je maakt het denk ik een... Uh, ik, ik vind het wel wat gekunsteld. Want uh, de vleesmeester dat is niet een, uh, een ambacht wat we kennen. Dus, um, ja, wat zeg je dan mee? Um, ja, je hebt, je hebt de meeste slagers, dat weet ik. Dat is een en dat is de top uit de slagerswereld. Um, we houden het eigenlijk heel erg simpel en, uh, en laag bij de grond. En we willen het heel toegankelijk maken voor een brede groep. Dus dat is... Um ik, ik hou het toch bij slagen. Ja, daar blijft het bij. Er dus komen toevallig twee tweets binnen over de prijs weer. Waarom het toch zo duur? Nou, ik ga dat even, want dat heb je al een paar keer gezegd. Uh, het, het wordt over een tijdje goedkoper als er wat meer van uh, gemaakt en wat meer van verkocht wordt. Het is nu gewoon een uh, kwestie van uh, iets te weinig nog om het ook vrij goedkoop te kunnen maken. Uh, dan aan de telefoon: nu Renate. Ja, goedenavond, uh, Klaas. Hallo, goedenavond. Um, ik ben al meer dan 30 jaar vegetariër. Zo. Ik heb het nooit gemist. Ik vind vooral de geur van vlees uh, walgelijk. Oh ja? Ik denk dat ik dus ook niet erg geïnteresseerd ben... in de producten van de vegetarische slager. Dat zou kunnen. Maar ik ben wel geïnteresseerd in die lupine. Want het jammeren van al die vleesvervangers... is dus dat ze bijna allemaal op basis van kaas of van soja zijn... Dus ik denk, als je zelfs een, een, een haring kunt gaan maken van lupine... kun je dan ook um, van lupine iets maken wat op lupine lijkt. <hijen> ja, daar hoef je niks van te maken. Dan moet je het gewoon zo uh, plukken en opeten. Nou ja, dat er nog wel een beetje smaak uh, aan zit. Ja, lupinebonen <hijen> worden in Zuid-Europa. Ja, de, ja, sorry, zeg het maar. Ja, in Zuid-Europa worden lupinebonen zo gegeten. Hè, dus dat kan ook. Hier in Nederland is dat ook van oudsher uh, is dat geen uh, gebruik. Um, dus um, uh, ze worden daar op allerlei mogelijke manieren worden ze, worden ze toegepast. Als snack en als, uh, zoals we hier dus gewoon de bonen eten. Dus uh, ja, u zou dat kunnen proberen. Alleen het zal nog vrij lastig zijn om ze hier uh, te vinden, de lupinebonen. Die dan geschikt zijn om, om te eten, want als je de... De zadenpak die, die je gebruikt voor de, voor, de, voor de sierlupine in de tuin... die, die, die moet je zeker niet eten, want die, die zijn daar niet voor geschikt. Nee, maar stel je voor dat die hier verkrijgbaar waren... dan is dat waarschijnlijk ook weer een, ja, vrij ingewikkeld om daarmee te gaan koken. Het fijne van die vleesvervangers is natuurlijk ook wel... dat ze bijzonder makkelijk in het gebruik zijn. Ja, zeker. Ja, inderdaad. Nou ja, goed, en als u zegt van ik heb um, uh, weerzin tegen vleesproducten, ja. en dat is het geldt voor alle vleesproducten, dan, um, ja, dan ben ik benieuwd. Hè? Dan denk ik dat u bijvoorbeeld de, de, de kip en dat soort producten zou u niet moeten eten. Maar we, ja. hebben, uh, we, hebben, we, we hebben snacks van lupine, een uh, kroket en een bitterbal en een sausijzenbroodje mm -hmm. En um, ik, nou ja, ik ben benieuwd wat u daarvan vindt, die zou ik kunnen proberen. Oké. Okay. Hm. Nou, als ik het tegenkom, ga ik dat zeker eens doen. Ja. ja, het wordt steeds moeilijker om het niet tegen te komen... als ik het goed begrepen heb. Bedankt ja, voor het bellen. Ik, ik, ik... Oh, sorry. Okay. Nee, zeg maar, zeg maar, zeg maar. Nee, ik zeg, ik, ik koop wel altijd in, in natuurvoedingswinkels... maar in, in de mijnen ben ik het nog niet tegengekomen. Moet je maar eens vragen, want de kans is toch wel redelijk groot... dat ze het uh, verkopen. Ja. Ja, nog niet bij allemaal, maar wel bij het gros. De zichzelf respecterende natuurwinkel, <laughs> die heeft het tegenwoordig. Bedankt, hè. Okay, hi. Goeienacht. Uh, ik heb nog een mailtje van Duran. Die schrijft, zijn die producten allemaal biologisch die de vegetarische slager gebruikt? Dus alles wat in dat uh, vegetarische vlees zit, is dat biologisch. Uh, want hij vindt dat er dan helemaal gelijk een goede trend wordt gezet. Hij is zeer positief over het initiatief. Maar is het allemaal biologisch? Nee, het is niet allemaal biologisch. De, de producten die uh, op lupinebasis zijn wel. Dus die kroketten en die bitterballen en die socijsebroodjes. En uh, we gaan er nog wat krijgen. En die lupine wordt in Nederland geteeld, uh, biologisch. Um, maar we hebben ook een aantal producten op sojabasis. Um, omdat we daarmee die wat grotere structuur kunnen maken. En uh, die grondstof kunnen we nog niet biologisch inkopen. Waar heb je een grotere structuur voor nodig? Dat heeft te maken met, met de techniek, zeg maar, hoe die structuur gemaakt wordt. Mm. Die is ontwikkeld op basis van soja. We zullen waarschijnlijk op termijn dat ook wel op basis van lupine kunnen maken... maar dat is nog een kwestie van tijd. Ja. Ja. En dan heb je het echt over die wat grotere stukken uh, vlees... Oké, okay. maar uiteindelijk uh, is dat wel het streven natuurlijk om het zoveel ja, mogelijk biologisch te doen. Zeker, en hey. we zijn ook bezig met eiwitten uit andere producten, uit granen bijvoorbeeld, of uit groenten, dat, dat, dat zijn ook mogelijkheden. En je, en je produceert dat ook zelf toch op die biologische boerderij van je lupine? Nee, dat kan niet, want uh, lupine moet je telen op zure grond en ik zit zelf op uh, jonge zeeklaai, dat is kalkrijk. En dan gooi je er toch wat zuur bij? Ja, maar een beetje zon van de grond. Want het is juist zo fijn dat, die, oh. uh, dat die, kalkrijk <laughs> die kalkrijk is. En er is genoeg grond in Nederland die wel zuur is, rivier, klei en zand. En, oh, ja. uh, en dan gaat het prima. Doe ze het daar, maar die lupine. Ja. <laughs> Goed, Jaap. Ik ga, even, ik ga zo nog even bedanken. Hoor. Maar ik vertel eerst even dat morgen uh, er weer een aflevering van Kaasalone is. Dan hebben we dezelfde technicus. Dus dat uh, belooft uh, een mooie uitzending te worden. Uh, en dan praat Mieke van der Wij met Paul van Menen. Die dan net als tweede Kamerlid van D66 is geïnstalleerd. Het gesprek zal gaan over de bijzondere dag voor hem. Over de plannen die hij heeft op het gebied van onderwijs. Want dat wordt zijn portefeuille. Die technicus waar ik het net over had. Dat was Rolf Schreuder. Er is nog steeds Rolf Schreuder. En morgenavond heet hij nog steeds Rolf Schreuder. En de redactie en de regie werden gedaan door Jelmer van der Schaaf. Mijn naam is Klaas Drupsteen, voor de mensen die dat allemaal gemist hebben vanavond. En zometeen de Vara met uh, De Nacht Klinkt Anders, gepresenteerd door Roel Koeners. Ja, we hebben nog 30 seconden. Dat is uh, precies genoeg tijd om jou te bedanken voor je komst. Tot twee uur uh, gebleven, dat is hartstikke leuk. Uh, en uh, nou ja, ik wacht op die uitnodiging, hè, dat ik dan bij jou al die uh, lekkere hapjes kom... Uh, ja, die uitnodiging heetten. heb je. Ja, dat is waar. En, en leuk om hier te zijn. En het, wat me opvalt, is dat die vegetariërs zulke bakkere mensen zijn. Ja, dat bellen er veel, dat is leuk. Alleen maar vegetariërs. vandaag. Ja, die zijn, die zijn gewoon... Uh... Goed, hè? Ja. ja, al die vegetariërs. Van harte bedankt voor het luisteren en voor het bellen. En uh, wat mij betreft graag tot volgende week vrijdag. En morgen dus Mieke van der Wij. Zometeen Roelkoeners. Luister naar mij. En, mij. en mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. Maar beslis zelf. NCRV.